11 uur, dikte Hark met het Nationaal. De internationale troepenmacht ISAF in Afghanistan onderzoekt de crash van een Amerikaanse legerhelikopter in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarbij kwamen 30 Amerikaanse militairen, 7 Afghanen en een tolk om het leven. De helikopter stortte neer, zo'n 100 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Kabul. De meeste Amerikanen aan boord waren Navy SEALs, de elite-eenheid die Osama Bin Laden om het leven heeft gebracht. De Taliban zeggen dat ze de Chinook hebben neergehaald met een raket. Een woordvoerder van de Amerikaanse regering heeft ook gezegd dat het erop lijkt dat de helikopter is beschoten. Maar ISAF zegt dat de oorzaak van een crash nog wordt onderzocht. Op de luchthaven van Rotterdam is gisteren een man uit Uruguay opgepakt die 2,5 kilo ecstasy bij zich had. De pillen zaten in zijn handbagage, verstopt in een tas met een dubbele bodem. De Uruguayaan wilde net inchecken voor een vlucht naar Spanje, maar werd gesnapt bij de veiligheidscontrole. De marechaussee op de Rotterdamse luchthaven doet verder onderzoek naar de man die nog steeds vastzit. In de Londense wijk Tottenham is de politie nog steeds aanwezig... om te voorkomen dat er opnieuw rellen uitbreken. Gisteravond en vannacht liep een protest tegen de politie in Tottenham... volledig uit de hand. Zo'n 300 mensen waren naar het politiebureau gegaan... en eisten gerechtigheid. Ze protesteerden tegen het doodschieten van een man van 29... afgelopen donderdag door de politie. De betogers gooiden met benzinebommen... en staken twee politieauto's en een bus in brand. Ook werden winkels geplunderd en in brand gestoken. Acht agenten raakten gewond.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 Het weer dan nog, eerst zon, later stapelwolken, gevolgd door een enkele bui. Maximumtemperatuur vanmiddag een graad of 22. en staat een stevige zuidwestenwind. De komende dagen herfstachtig met bewolking, buien en veel wind. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie. Op het circuit van Assen is een evenement. en Daardoor staat de file op de a 20 van de Hogeveen naar Assen. Tussen afrit Westerbork en Assen-Zuid 7 kilometer.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 Excellence simply delivered. Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atoomstroom.nl. Ik ben Wilfred Gené. Niet zo lang geleden stond ik hier ook voor Giro 555. En in de auto naartoe dacht ik bij mezelf: waar was het ook alweer voor? Was het Pakistan? Was het Japan? Ik moet eerlijk zeggen, ik wist het even niet meer en daar schrok ik van. Ik dacht bij mezelf: ik word toch niet rampenmoe? Wij worden toch niet rampenmoe?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 Paul van der Gaag. Ja, welkom bij het tweede uur van OVT. Straks rond kwart over elf in het spoor terug. De zomersferie ongehoord met vandaag het verhaal van The Great Famine. De grote hongersnood in Ierland uit de 19e eeuw. Maar nu eerst de Gouden Jaren. In het archief van de VPRO bevinden zich talloze vergeten programma's. En zes enkele jaren is Nienke Vijs als archivaris bezig om zoveel mogelijk van dat materiaal te beschrijven. De mooiste vondsten uit dat radioarchief zijn ook online te beluisteren op vpro.nl slash radioarchief. En deze zomer laten we de keuze van Nienke Vijs uit al die vondsten horen. Met vandaag in deel 6 het eerste anti kwartiertje. In de nacht van 16 op 17 maart 1980 maakte de ME op hardhandige wijze een einde aan de eerste blokkade van de kerncentrale van Borselen. Na dagen van oplopende spanning is bij die kerncentrale een blokkadeactie aan de gang. Enkele tientallen leden van het Energiecomité Zeeland en de beweging Breek Atoomketen Nederland ketenden zich vast aan de poorten. Met als doel de kerncentrale tot stoppen te dwingen.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 Ja We de turk voor want we willen blijven leven, Maar gaat niet door. Geen geweld. Wat zegt u Wat zegt u? Doe een beetje rustig Yo, Ik doe hier gewoon mijn werk. Blijf daar staan. Nou, dan kunt u gewoon normaal tegen mij zeggen toch? Ik doe hier. Wat zegt u? Ik vraag, zelf om. Ik vraag nergens om. U kunt dat ja, dan, het dan beleefd dan dan dan aan dan mij zeggen? Ik doe hier mijn werk meneer. Dit is helemaal krankzinnig zeg. Als jullie aan mij vragen, heel beleefd om wat te doen, dan kunnen we erover praten. Je hoeft niet gaan schreeuwen gelijk in de slaap. Er is niets tegen mij te gezegd, meneer. Ik doe hier mijn werk.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 Demonstranten aan de rechterzij kan die lopen ongemoeid laat verder ineens doordrukken en mee voorwaarts gaan. Oh, dan moet ik hard lopen nu. Oh, dat is het verkeerd begin. Ja, <laughs> Pijnlijke vergissing. Ze hadden heel graag gewild en begonnen even te rennen, maar dat was niet de bedoeling van de commandant. Demonstranten rijden nu. Met een wordt op dit moment de ketting doorgezaagd van een van de mensen die vaste dan de voorlaatste heeft. Iedereen loopt nu op zijn gemak het terrein af, de ME met de wapenstok vooruit getrikt, erachteraan. Geen enkele reden om te slaan. En dat is zwingende muziek erbij. Zo is het mooi. Vrij wapenstopen trikhalding. We zullen eens kijken of ze hard achteruit kunnen lopen. En nu wordt er dus gerend. op ah, kom op, jongens. Plotverstikkeld. Ga ook oh, nee. weg. Wat is dat? Een agent die ik stond tegenover hem. En die zei tegen mij...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 Je is helemaal gek daar! Wat is er gebeurd? Ze rammen op je poten alsof het niets is. En als je tegen ze zegt: geen geil. dan is je die verbeterde gezichten ziet van die klootzakken. En ze laten honden in je reet bijten. Godverdomme! Dat is een teringlijst! En dat doen ze dan democratie! Faile schofte! Dat zijn gek. zeg ik hoor. En dat doen ze met iedereen. Ze, ze, ze slaan op je handen, godverdomme! Wat is er gebeurd? Nou, ze, staan, ze kunnen niet meer praten, die mensen. Dat zijn dit robot. Als, weet je, als, als ze daar uit het hoekje een bevel krijgen, dan doen ze dat. Als ze hun wapenstokken vooruit moeten doen, dan doen ze als ze in de rij moeten staan. En als ze erop los moeten hakken, doen ze het. dat ook. Er valt niet mee te praten.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 Dat zeggen ze. Als je tegen kernenergie bent, ben je tegen de vooruitgang. Dat zeggen ze. Dat probleem van die afval, dat lossen ze toch wel op? zeggen ze. Wat ik van kernenergie vind. Wat moet je daar nou op zeggen? Wat weet ik ervan? Wat weet je ervan? Wat gelogen is en waar. Er worden zoveel leugens verteld. Veel dingen verzwegen. Waarom zouden ze erom liegen? Er zijn nu al plekken op aarde. Allemaal paniekverhalen. Er zijn nu al plekken op aarde. Waar vissen in de bomen leven. En schildpadden de weg niet meer weten naar zee. Wat moet je daar nou op zeggen? Wat weet je daarvan? Ervan wat gelogen is en waar. Er worden zoveel lieven verteld, zoveel dingen verzwegen. Alles in je zegt ik moet iets doen. En dan vind je jezelf ineens terug op een weg tussen de weilanden. Op weg naar een kerncentrale. In het begin ben je bang. In de bus. Allemaal vreemde mensen. Bang dat ze je aanspreken. Dat je niet weet wat je moet zeggen. Maar het zijn allemaal mensen die net zo onzeker zijn als jij. Ja. U hoort een samenvatting van het verslag van de beëindiging... van de eerste blokkadeactie van de kerncentrale Borsele... uitgezonden in Villa VPRO van 19 maart 1980... gemaakt door Kees Slager. Deze reportage was de eerste van een hele reeks... anti kwartiertjes, waarin de redactie van Villa VPRO... het verzet tegen de kernenergie zou gaan volgen. Voor alle bronnen en achtergronden verwijs ik naar vpro.nl. En dan nu Ongehoord. Deze zomer hoort u tot eind augustus afleveringen uit het archief van het VPRO-radioprogramma Ongehoord. Ja, Ongehoord, maar wel verteld. Radio tegen de klippen op. Vandaag met de aflevering die Jacqueline Maris maakte in Ierland in juli 1996. In de jaren 40 van de 19e eeuw voltrok zich een ramp in Ierland. In op een volgende jaren mislukte de aardappeloogst door de aardappelziekte. En dat had desastreuze gevolgen. 1 miljoen mensen dood en even zoveel mensen vertrokken. Vooral naar Amerika. Jacqueline Maris reisde met haar eerste man Jimmy naar Ierland om het verhaal van de mislukte oogst te vertellen. Haar reis begint in Galway. Op een veiling van een heel dorp. Een dorp te koop dat sinds de famine de hongersnood verlaten is. Well, would you start me at 200.000, please? Would somebody say 200.000? 200.000? thousand? Two hundred thousand? Unique location on the coast, all these buildings. It's a wonderful opportunity. Bid me 160.000. Eigenlijk werd het dorpje Alankali niet eens zo echt. Of door de grote honger van 1845 en de jaren daarop. Want er waren tenminste nog overlevenden. Al was het wel het begin van de leegloop van het boerendorpje. En eigenlijk van heel Ierland. Want begin vorige eeuw woonden daar wel liefst 8 miljoen mensen. En nu nog steeds niet meer dan 4,5 miljoen. Want in die dagen had de gemiddelde Ier zo'n 5 kilo aardappelen per dag. En toen dus de hele oogst in 1845 in een één nacht zwart was geworden. Toen was het nog de onbekende potato blight. Dat was de, de, de ziekte die die aardappels hadden. Dat was dus een ramp voor de mensen. Maar die voorgeschiedenis van de famine is er een, die, die is heel belangrijk. Het is er een van vernedering. Want in de 18e eeuw hadden de Engelsen de Keltische cultuur proberen te vernietigen. Door invoering van de penal laws. Dat is een strafwetsysteem dat het leven van de Ierse katholieken van de wieg tot het graf bepaalde. En... Iedereen die zich dus tot het protestantisme liet bekeren werd dan fors bevoordeeld, zelfs financieel soms. En die Franse revolutie in 1789, die gaf heel veel hoop. En ook in Ierland was er een opstand in navolging daarvan. Die mislukte dus omdat de Franse troepen, er zouden de 15.000 komen, die konden niet landen vanwege het slechte weer. En toen de United Irishmen, dat was dus de Ierse republikeinse beweging toen de tijd, het in 1798 nog een keer proberen. Toen moesten de Engelsen met 20.000 soldaten die opstand neerslaan. Daarna volgde er dus een terreurbewind tussen de Ieren. Toen ze eenmaal die famine hadden, de, de hongersnood had, waren ze al door heel wat heen gegaan. Want in 1800 kwam er de Union. En de Union was dus dan uh, het ver, de vereniging van Ierland en Engeland. En in praktijk betekende dat verdrag eigenlijk niks anders... dan dat de Engelsen nu alle macht kregen over Ierland. En over de Ieren en over al hun producten. of ze nou agrarisch waren of niet... Dus dat bracht de Ieren nog dichter aan de afgrond. En dat had het gevolg uh, dat de regelmatig mislukkende oogsten steeds harder aankwamen. Want er waren er eerder al geweest in, in 1817 en 1822. En toen hadden de mensen overleefd door gras te eten. Maar die ramp die dus in de jaren 40 zich zou voltrekken... die is eigenlijk te vergelijken met een hedendaagse hongersnood... als bijvoorbeeld Ethiopië. Met dat verschil dat er in Ierland procentueel uh, als je naar de bevolking kijkt nog veel meer mensen omkwamen dan een hedendaagse hongersnood en die sporende gevolgen van de grote honger zijn nu nog overal terug te vinden in Ierland 100.000 anybody 100 please 100 100 anybody spit me 100.000 pounds right ladies and gentlemen I'm afraid we'll have to withdraw the village and I will be more than happy to talk to anybody about it afterwards thank you very much Dit uh, is perfecte stilte. En het is de stilte van Letterdive. Heel zacht hoor je misschien de bomenruis, want hier om dit huis is een pikzwart donker pas. Dit huis staat bovenop een heuvel aan een zeebaai. Verderop ligt een dorpje Ruinstone. En dit is een gebied dat vroeger heel erg dicht bevolkt is geweest. Het ligt ook vlak bij het dorpje wat te koop werd aangeboden. al Nakhali. En ook een letterdrijf. In al Nakhali hebben de mensen de hongersnood nog overleefd. Al zijn er toen heel veel mensen omgekomen, ook in 1845. Maar hier stond een dorpje met honderden huizen. Dat weten ze. En al die mensen zijn... Omgekomen door de honger of geëmigreerd. Honderd huizen. Met gezinnen van, zeg, vier, vijf mensen. Misschien nog meer. En dat alleen op dit kleine stukje. Waar nu dit huis, Letterdive, gebouwd is. En dit huis, 1885, werd het gebouwd. Dus eigenlijk. Uh, ja, het moet niet altijd lugubrikant zijn. Maar eigenlijk waren de lijken nog nauwelijks vergaan. Dit huis is dus gebouwd van de stenen van de huizen die hier ooit gestaan hebben... voor de dorpelingen, door een zekere meneer Robinson. Ik kan me wel voorstellen, ik, ik ben hier met mijn man. Dat is Jimmy. En hij is van Ierse afkomst, hij is een Ier. De eerste keer dat wij hier ooit waren. En je komt hier door een grauwe, ijzeren poort... met grote stenen, pilaren daarnaast. Dan kom je door een hele donkere laan met bomen die dus inderdaad een eeuw oud zijn. Heel vervarend, het is heel natte grond. Alsof het heel goe goed groeit allemaal. En dan kom je hier bij dat grote, sombere, statige huis... met zijn enorme ingang, alsof het een soort mond is die je op gaat eten. Het is een hele... eerie sfeer, zei hij, eerie. Zeker als je denkt dat het huis gebouwd is van de stenen van die boerenhuisjes die hier ooit stonden. We zijn in de auto op weg naar Alenkali. Zo moet ik het geloof ik uitspreken. En welcome, Yara. Hier staat een bord voor ons. We hebben al twee kilometer over. Ik even de auto afzetten is hier één huis en die meneer staat naar nou mee te kijken. Maar misschien is dat wel Patrick Power, de eigenaar van het geheel. En hier staat dus een bord. Welcome, you are about to step back to the old Canamara as it was before it was hit by EEC Money and Bungalow Blitz. Nou, dat. And everything is original and authentic. En dit is dus het dorpje wat te koop is aangeboden. En wat geveild werd gisteren. Maar je moet je voorstellen, uh, God, dit is een heel beschermd plekje. Tussen een uh, schiereiland in en aan een zee inlet. Dat is een hele diepe zeearm. En daar ligt dus dit dorpje. Dat is een reliquie uit het verleden. Maar zoveel dorp is er ook niet meer. Er staan nog een paar kottetjes, huisjes overind. Nou, dit is nog wel heel. Intact met de schoorsteen er nog op. Nu staan we erin. De haard is nog intact. En er groeit gras op de grond. Er zit geen dak op. En we kijken uit op wat een veld geweest is: mooie bomen en heel veel wilde bloemen. In een zoetwaterriviertje wat daar beneden stroomt. De famine begon dus in 1845 met de Potato Blight, waarin alle aardappels in één nacht helemaal zwart kleurden. En vooral in 1847, toen dus al het tweede jaar was van de famine. en de mislukte mislukt aardappeloogst. reisden heel veel journalisten en reizigers reisden door Ierland om te kijken wat er nou precies gebeurde en aan de hand was. En Ik wil een stukje voorlezen van een man, Elihu Bouret. Die ging naar Noord-Mayo, dat is hier vlakbij, dat is een aangrenzende county, in maart 1947. Het was ook nog de strengste winter van de eeuw nadat uh, dus eerste de aardappeloogst mislukt was door de natte zomer. We gingen een hut binnen. In een donkere hoek, nauwelijks te onderscheiden door de rook en de vodden die hem bedekten, lagen drie kinderen tegen elkaar aangekropen hun ogen verzonken, hun stem verdwenen... en duidelijk in het laatste stadium van verhongering. Over de laatste resten van het turfvuur gebogen... bevond zich een andere gedaante. Wild en bijna naakt, nog nauwelijks menselijk te noemen. Voortdurend jammerlijk kreunend zat daar een oude vrouw... die ons smeekte haar iets te geven... terwijl ze haar benen gedeeltelijk ontbloten... om te laten zien hoe de huid los om haar benen hing. Meer dan vijftig van zulke hutten hebben we bezocht. En zonder uitzondering was de situatie overal hetzelfde. Zelden klonk er geweeklaag. En als hen gevraagd werd wat er aan de hand was... klonk overal hetzelfde antwoord. Torshan oekras. Ik sterf van de honger. We hebben, thuis, we hebben tijdens deze reis het woord oekras... in al zijn facetten leren kennen. Toen we voortgingen over een rotsachtige heuvel die op zee uitkeek... stuitten we op nog meer wanhoop en ellende. We zagen een hut die in een kuil op zichzelf stond... omringd door groen vuil... We worstelden ons door het vel heen de hut binnen en vonden een kind van zo'n drie jaar alleen. Het lag met zijn kleine gezicht op een soort plank. Zijn fik blik gefixeerd op de deur alsof hij op zijn moeder wachtte. Hij bewoog zijn ogen niet één keer toen we binnenkwamen. En het valt te betwijfelen of het arme ding nog wel een vader of een moeder had. En nog meer is het de vraag of die lege staar in die grote ogen tot rust zou zijn gekomen... als zijn vader en zijn moeder allebei tegelijk binnen waren gekomen. Er zijn geen woorden voor om de merkwaardige verschijning... van uitgehongerde kinderen te beschrijven. Nog nooit eerder had ik zulke stralende, blauwe, heldere ogen gezien... die zo vastberaden naar niets keken. Wat moet het mooi zijn geweest om hier te wonen? Ik bedoel, al die huisjes kijken uit op de prachtige baai. Vogels bloemen, het ziet er heel vruchtbaar uit, er groeit heel veel. Er is zoetwater met vis, er is zoutwater met vis. En toch leden die mensen honger, en toch gingen ze dood, en toch emigreerden ze. John Mitchell, dat is uh, een revolutionair uit die tijd. Die was aangesloten bij de Young Irelanders, en dat was een beweging die uh, Ierland vrij wilde maken van het Engelse juk. En, uh, hij reisde in diezelfde maand, dus ook maart 1847, door Galway. Dat is dus deze streek. En schrijft dus een kort citaat. Waarom zien we geen rook uit de lage schoorstenen kringelen? We zouden op deze afstand het turfvuur al moeten kunnen ruiken. Maar wat mogen de hemel deze nacht boven ons zijn? Wat voor stinkende adem van de hel overheerst hier de lucht? Er hangt een afschuwelijke stilte. En voor de deur groeit gras... We stoppen voor de drempel van onze gastheer van twee jaar geleden, steken ons hoofd met de ogen gesloten door de deuropening en zeggen met trillende stem, mogen God alle aanwezigen bewaren. Spookachtige stilte en de droogrottende stank van een oude grafkelder. Ach, ze zijn alle dood, ze zijn alle dood. in de 19e eeuw noemen de toestand in Ierland afgrijzelijk. een Fransman beschrijft de situatie van de Pachters in 1840... als erger dan die van de Negers slaven in hun ketenen. De meeste landlords waren trouwens van Engelse origine. En als ze al Iers waren, zoals de Mayhans... die hier in dit landgoed in Strookstown woonden... dan verbleven ze toch het merendeel van de tijd in Engeland. En zelfs de ex eigenaressen van dit enorme huis... dat was dus een van de laatste Mayhans vertrok na de verkoop in 1979 naar Engeland om daar drie jaar later dood te gaan. Ik sta hier nu in een enorme hal van deze mansion... waar een drie-eeuwen-oude klok tikt. En er hangen statige portretten van de Mahan da Dynasty. En nu is het open voor publiek. En sinds vorig jaar is hier ook in de stallen het eerste Femin Museum geopend. En het is een museum over de grote honger. Eindelijk zou je zeggen, want het leek bijna een taboe om over de eigen geschiedenis... Uh, te praten en hem te herdenken. Dat zou immers het verzet tegen de Engelse regering kunnen aanwakkeren... want dat verzet is nooit weg geweest en zeker niet in Noord-Ierland. Nou, het museum was uh, niet zo heel veel soeps. Erg op vlak, dat kon ik met mijn slechts geringe kennis van de Femmen van de grote honger zo zien. Bepaalde dingen werden volgens mij enigszins weggelaten... en helemaal schokkend was toen ik op het laatst in de foldernotabene las... dat deze lord, wat zijn again, Dennis Mahon... 8000 van zijn pachters de ontruiming en assisted immigration... zoals dat dan genoemd werd, hè, met, hulp, met zijn hulp... werden ze dus op de bodem in Canada gezet... Het is eigenlijk een gedwongen immigratie in Canada. Zijn dus, uh, 8000 mensen zijn dus weggestuurd. Maar wel kregen we te horen dat er een, uh, een massagraf hier moet zijn. Maar ik ben dus nu al een half uur... Nou, een half uur. In ieder geval een tijd aan het zoeken. En eindelijk krijgen we de tip achter de lokale school moet het zijn. En hier ligt een overwoekend stuk land. Ik loop niet tot kniehoog in het gras. En daar zie ik een grafsteen. Ja, misschien loop ik wel op een massagraf. Want het zijn... Die mensen werden gewoon... in de graven gegooid. Er werden geen kisten voor ze gemaakt. En... Wacht even hoor, ik sta wel op ramen. Maar er werden geen kisten voor ze gemaakt. Ze werden gewoon op elkaar... stapelsgewijs... werden ze in de grote pit, heette dat dan, een grote kuil gegooid. Of netjes opgestapeld in sommige gevallen. Er werd wat zaagsel overheen gegooid om te voorkomen dat ze te papperig zouden worden. En dan de volgende dag kwam er weer een lading. Er staat daar één monument, één grafsteen, maar ik kan er niet bij komen. Ik durf ook niet zo, zo al dit graswerk hier. Over het museum nog even, Jimmy liep... Uh, buiten en zei het is een disgrace, een disgrace. Dus ik zei, we zijn heel boos, ik zei waarom dan? Ze zei, nou het is gewoon een schande, want los dat ze dus helemaal niet reppen van bepaalde dingen... ...als die ontruimingen en de geringe hulp van Engeland die ze aan hun Ierse uh, burgers gaven... ...waren hun burgers toen de tijd, uh, het, het, werd het dus alleen maar gebruik gemaakt van Engelse bronnen. Bijvoorbeeld alleen maar plaatjes uit de London Times. En het was een hele anti-Ierse krant. Uh, de wet, al die borden zijn allemaal in het Engels... helemaal niet in het Iers. En dat zijn dingen die hem dan vreselijk steken... van dat er toch weer via de Engelse bril wordt gekeken... naar de Ierse geschiedenis. En nog een heel pikant detail is... dat de tentoonstelling eindigde... met een, van de, een brief van een van de nazaten... van uh, Dennis Mahon. Die op het moment in Engeland woont, Net zoals de rest van zijn familie overigens. Want die... Uh, werden uh, opgevoed in Engeland en die stierven in Engeland. Ook al waren ze iers van afkomst, maar in ieder geval... Uh, die brief tussen 1991, die luidt dat toch ook Dennis Mahon... wel een slachtoffer was van de Femmen En om de simpele reden dat hij uh, in, op 2 november 1847... toen de boeren het goed zat waren, kwamen ze in opstand tegen Lord Mahon. En wat ze deden is, ze gingen naar zijn mooie bijgehouden... Strokestown Mansion... En vermoorde hem. En daarom was hij dus ook een slachtoffer van de famine. Een uh, bed and breakfast in Westport. We zijn hier gisteren aangekomen en het lijkt wel eens op alles in deze omgeving met de honger te maken heeft. Hier vlak voor ons loopt de weg omhoog. Dat heette volgens uh, de eigenaresse van bed and breakfast uh, Hungry Hill in de famine time. En hier tegenover is een nieuw huis gebouwd. En heel opvallend is dat daarnaast een stuk wild land ligt... van een meter of vier breed, waar dus ook dat huis had kunnen staan. Maar uh, Linda zei dat mocht niet. Omdat daar heel waarschijnlijk ontzettend veel mensen begraven liggen. En ook gisteren toen, toen reden we hier door de omgeving... Westport ligt, dus aan een, een baai in de westkust van de en in county Mayo. En Mayo is ook de county waar het meeste slachtoffers gevallen zijn. Langs die weg lagen voortdurend verlaten uh, in huisjes... Uh, er was een op Silver Strand werd ons verteld uh, dat een grote heuvel die daar ligt... dat het dus ook weer een massagraaf is. In Lewisburg, uh, hier zo'n 20 kilometer vandaan... hoorden we het verhaal van de mensen die in maart... Uh, ik denk dat het 47 was... trokken 600 mensen uit de hele streek naar het plaatsje Lewisburg. En ze gingen daar natuurlijk omdat het bestuur van de... Uh, uh, Poor Law Union, Het arme bestuurder zei dat daar samen zou komen in een inn in de buurt bij Louisburg. Ze kwamen Louisburg aan, van de, 400, van de 600 bleven er al 200 achter in Louisburg. Uh, het zei dat er mensen uh, s'nachts dood verloren, want ze liepen gewoon op straat. En die andere 400 liepen de volgende ochtend verder naar de inn waar deze heren dan bij heen kwamen. Ze vroegen of ze hun konden spreken en dat kon niet, want de heren hadden geen tijd, want ze zaten aan de lunch. En van uiteindelijk kwam er iemand van de armenbestuur naar buiten. En toen dus een van de woordvoerders van die mensen dus vroeg om relief, om hulp, dan wel om tickets voor de, om naar de soepkeukens te kunnen gaan, was het antwoord nee. Westport House is, uh, ligt in Westport, in de van West Ierland alweer. En Westport House is eigenlijk uh, opengesteld voor het publiek nu. Je kan het bezichtigen en alle luxe bekijken, alle prachtige dining rooms en eetkamers en bibliotheken, et cetera. En in de tijd van de famine, er is hier ook dus een soort vogelpark, dat hoort u op de achtergrond ook... Uh, en in de tijd van de famine woonde hier Lord Sligo. En volgens mij is het nog steeds dezelfde familie die hier uh, de, de scepter zwaait over dit bezit. Maar over die Lord Sligo uh, is, die heeft die niet zo'n fijne rol gespeeld in de tijd van de famine. Net zoals de meeste landlords hier. En van hem is het vooral bekend vooral uh, dat in augustus 1946, dat was dus eigenlijk het eerste jaar dat, dat de oogst uh, mislukt was, de aardappeloogst. Toen een wanhopige menigte de trappen van zijn uh, landgoed hier... de trappen van zijn landgoed op klommen en aan de deur klopte En ze waren hartstikke hongerig en ze wilden hulp van hem. En ze wilden uh, dat hij de, de, de evictions, de ontruimingen waar hij om gevraagd had... terug zou trekken. En ze knielden op hun knieën voor hem toen hij naar buiten kwam. Maar hij wilde daar niet van horen. Want het punt was gewoon wie zijn pacht niet betaalde die werd ontruimd en je had dus de keuze want mensen verbouwden aardappelen voor hun eigen voedsel en verder verbouwden ze andere dingen granen, barley, oats, allerlei verschillende mouten en dergelijke en ze hielden schapen en koeien waarmee ze de pacht betaalden en het werd dus allemaal naar Engeland geëxporteerd. En zo kon zo'n landheer in zo'n groot huis wonen. Maar het was dus de keuze of je pacht opeten en niet verhongeren... of uh, wel verhongeren en dan de pacht kunnen betalen. Dus het was de keuze tussen ontruiming of dood. En voor heel veel mensen. En één is uh, de ontruiming van Ballinglas. Maar ze gebeurde dus eigenlijk iedere week. Ballinglas was een dorpje van 61 huizen en daar woonden zo'n 300 mensen. En dat waren eigenlijk best uh, welvarende mensen... die altijd de huur betaalden aan hun landloord... en uh, die zelfs voor hem een enorm gebied uit het moeras hadden ontgonnen. Dus het waren hele nuttige mensen. Maar die landloor dacht van, nou, nu is mijn kans om uh, die mensen weg te krijgen... en de boel te verkopen om, uh, of, om, om een grote schapenfarm uh, te maken en de schapen op te weiden. Nou, wat er gebeurde is, op 13 maart 1846 kwam de, het leger, kwam dat dorpje binnen en de politie... En die uh, kondigde aan dat de mensen weg moesten, dat ze ontruimd moesten worden. Wilden de mensen natuurlijk niet. Dus de, het moeten verschrikkelijke taferelen geweest zijn. Uh, vrouwen die rondrenden met stukken huisraad, gillende kinderen. Mensen die zich vastklampten aan de deuropeningen en de deurposten. En die gewoon weggescheurd werden van de huizen waarin ze bij wijze van spreken geboren waren. De militairen en, en de politie hebben dus meteen de daken van de huizen gehaald. en de, de, de muren kapot gemaakt. En die mensen zijn volgens de verslagen. zijn ze s'nachts dus weer teruggegaan en in die huizen gaan slapen. De volgende dag kwam de politie en het leger kwam opnieuw om die mensen er weer uit te sturen. Er werd gezegd tegen de buren, de buurdorpjes en de buurgehuchten van niemand mocht een van deze daklozen uh, in huis nemen. Ze moesten maar ergens anders heen. En zo ging het eigenlijk het hele jaar door. Er waren dus wekelijks dit soort taferelen te zien... op het land van Ierland. Schibrin was dus eigenlijk het epicentrum van de grote hongersnood. En dat komt omdat daar al heel vroeg verslagen van kwamen. En ik zal er eentje voorlezen. Dat is er in december 1846. Dat is dus na de eerste keer dat de potato blight uh, toegeslagen heeft. En is er een magistraat uit Cork... Uh, Mr. Nicholas Cummins. En die bezoekt Skibberine en die brengt verslag uit. Hij stuurt die brief naar de autoriteiten... en hij krijgt geen enkel antwoord. Dus op 24 december... Stuurt hij die brief nog een keer aan de Engelse krant The Times, de London Times, en aan de Duke of Wellington, want hij heeft het idee dat de Duke van Wellington wel sympathie heeft voor Ierland. En hij schrijft: My Lord Duke, hierbij wil ik zonder excuus of vooraankondiging u mijn getuigenis voorleggen van wat ik deze afgelopen tijd heb gezien in Skibberee. Omdat ik reeds vele jaren nauw verbonden ben met het westen van County Cork en daar wat land bezit leek het me terecht om de waarheid van enkele deerniswekkende verslagen over de ellende aldaar die mij ter oren waren gekomen, persoonlijk te onderzoeken. Daarom ben ik de vijftiende naar Skeberin gegaan en zal ik simpelweg melden wat ik daar waarnam. Omdat ik van de honger al daar gehoord had, nam ik zoveel mogelijk brood mee, zoveel als vijf mannen kunnen dragen. En toen ik bij het dorpje aankwam, vond ik het schijnbaar verlaten. Ik ging sommige van de hutjes binnen en geen pen noch tong kan beschrijven wat ik daar vond. In het eerste lagen zo'n zes uitgehongerde en spookachtige skeletten... naar het leek al dood, onder wat smerig stro. Terwijl ik met afschuw vervuld dichterbij kwam, hoorde ik een zacht gekreun. Ze waren nog in leven. Vier kinderen, een vrouw en iets dat ooit een man was geweest. Binnen enkele minuten vond ik mezelf omringd door minstens 200 van zulke spookachtige mensen zulke vreesaanjagende geesten als geen woorden kunnen beschrijven... of het nu van de honger of van de koorts kwam. Hun demonische kreten klinken nog in mijn oren... en hun verschrikkelijke verschijningen staan in mijn geheugen gegrift. Fatsoen verbiedt me nu door te gaan, maar het moet verteld worden. Toen ik probeerde te ontsnappen uit deze menigte pestleiders... werden me we bijna de kleren van het lijf gescheurd. Opeens voelde ik hoe mijn boord van achterbeet gegrepen werd... waardoor ik gedwongen was me om te draaien. Een vrouw met in haar arm een netgeboren zuigeling... met de resten van een vuile jute zak om haar heupen had me vastgegrepen. Het was de enige lichaamsbedekking van haar en het kind. Dezelfde ochtend ging ik met de politie in huis binnen... op een aangrenzend stuk land... waarvan de deur al een paar dagen gesloten was gebleven. Twee bevroren lijken lagen op de moddervloer... half opgevreten door de ratten. Maar eigenlijk kun je dus zeggen dat door deze brieven, in een heel vroeg stadium geschreven, kan het niet door de Engelse regering ontkend worden dat, dat die hongersnood bestond. En uh, wat hebben ze eraan gedaan? Eigenlijk heel weinig. Er bestond een uh, de poor law, de, de arme wet of Ireland. En die had dus werkhuizen. Maar in die werkhuizen. er was een soort ontmoedigingsbeleid. Want er mochten alleen maar de mensen. in die volstrekt aan de grond zaten. er moest het vooral niet aangemoedigd worden. dat mensen daar naartoe gingen. Maar binnen de kortste keren. peilden die werkhuizen natuurlijk uit. Dan had je. Uh, vanaf januari 1947. kreeg je de Soup Act. En dan kwamen er de Soep Kitchens. door het hele land. En hier in Skibberien. had je al twee persoonlijke. Of, uh, privé initiatieven op dat gebied. Maar het was dus een katholieke soepkitchen en een protestantse soepkitchen. En wilde je voor de protestantse soepkitchen de, de, de gaarkeuken, de soepkeuken in aanmerking komen, moest je dus eerst bekeerd worden. Dus met andere woorden, uh, voor wat hoort wat. En wat had je verder nog? Uh, Travelyan, dat was de Charles Edward Travelyan, dat was de, de schatkistbewaarder... En hij wordt sommige historici uh, ook wel genoemd de dictator van het Irish Relief, van de Ierse hulp. Dus wat deed hij? Uh, dat was hij niet eens, het was een van zijn medewerkers, Robert Peel. Die uh, kocht Indian corn in. En dat was uh, eigenlijk mais, waarop de Amerikaanse indianen ook overleefden. Het was het goedkoopste om in te kopen om te overleven en dat werd dus in Ierland gedistribueerd. Cynisch cynische was, er was meer dan genoeg eten in Ierland. Alleen was er geen geld om het te kopen. Want op iedere boot met corn, Indian corn die binnenkwam... gingen er zes boten met uh, schepen geladen... met kettle, vee, uh, van allerlei, het land uit naar Engeland. En met name in Black 47, zoals het heet... Dat was het ergste jaar van de hongersnood, werd er buiten de potatoes, dus buiten de aardappels voor eigen gebruik... die dus allemaal verrot waren... voor 46 miljoen dollar in die tijd... aan andere agrarische producten uitgevoerd. 46 miljoen dollar. Ik zal even een voorbeeld noemen van wat er in 1847 op de Ajax... dat is een schip wegvoer, die voer weg hier uit de haven van Kork, hier vlakbij... die vervoerde boter, geslachte varkens, whisky... Meer dan 800 zakken haver, ham, bier, ganzenveren... Uh, bijna 300 dozen met eieren, 30 stuks vee, 90 varkens... 220 lammeren, 34 kouveren en 69 pakken nog met diversen erin. En in die gruwelijke winter dus van 1847 voeren zo'n 20 schepen per dag... weg uit de Ierse havens, volgeladen. En in dat jaar dus, dat, dat al deze producten 46 miljoen dollar opleverden... Gaf koningin Victoria uit eigen beurs maar liefst 500 pond hulp voor de Ierse bevolking. Maar inmiddels waren er wel over de hele wereld uh, ook hulpacties op gang gekomen voor het Ierse drama. En eigenlijk vond ik het mooiste nog wel van de Choctaw-Indianen in uh, Amerika. Die mensen komen nog steeds, sturen nog steeds ieder jaar vertegenwoordigers om hier. Uh, een wandeling, de Famine Walk, mee te lopen rondom Lewisburg in County Mayo, waar een tocht nagelopen wordt die toen ook gelopen is door een hongerende massa uh, van 600 mensen. Maar die Choctaw-indianen herkenden kennelijk een boel in het lot van de Ieren. En uh, die, hoe arm ze ook waren, brachten 710 dollar bij elkaar en stuurden dat op uit Amerika. Er really was nooit echt een There was no geen De Irish people were alleen to eat potatoes all of the other food, meat, fish, vegetables, were shipped Het land under armed guard naar Engeland. Terwijl de in het midden van alles. This... Sinead O'Connor zingt op haar laatste CD dat er nooit een feminist geweest. En dat er nooit hongersnood is geweest. Er was genoeg voedsel, zegt ze. Maar dat werd onder gewapende escorten afgevoerd naar Engeland. En die vrachtschepen worden vanaf 1846, het begin van de dus... aangevuld met levende lading. migranten die door wanhoop gedreven het land ontvluchten. En migratie wordt een gouden business. En overal vestigen zich zogenaamde broekers die voor alles wat men varen kan tickets verkopen. En als de krotte schepen die worden ingezet, want alles wordt ingezet voor de lange reizen naar Amerika en Canada, als die niet zinken, dan sterft er toch nog altijd een groot deel van de opvarenden aan. Uh, Ziekte of uitputting of aan voedsel of watervergiftiging. Want er werd regelmatig te weinig voedsel meegenomen. En ook worden mensen krankzinnig en storten zich dan overboord of plegen zelfmoord. Vandaar dat die schepen dus al snel de lugubere bijnaam de coffin ships kregen. Het waren drijvende doodskistschepen. En in 1847 alleen al, dat is dus het dieptepunt van de Famine, vertrekken er meer dan 85.000 mensen uit Ierland. En in dat jaar reist ook een zekere Steffen de Vieren mee. En hier volgt een citaat uit zijn verslag. Voordat de emigrant ook maar een week op zee is, is hij al een ander mens. Hoe kan het ook anders? Honderden arme mensen, mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijd... van de kwijlende idioot van 90 tot de net geboren zuigling... zitten op elkaar gepakt... Zonder licht, zonder frisse lucht, wentelend in vuil. terwijl ze in een giftige atmosfeer moeten ademhalen. Ze zijn ziek van lijf en leden en ontmoedigd in hun harten. De koortsleiders liggen in de herrie- en slaapplaatsen zo nauw alsof ze al vergeten zijn. Hun eilende wartaal verstoort de mensen die rondom hen liggen geklemd. Ze zijn zonder voedsel of medicijnen, behalve als ze uit medelijden nu en dan wat toegestopt krijgen. De Engelsen waren opgelucht om op deze manier dus door emigratie... van het Keltische gevaar af te komen, getuige een commentaar uit The London Times uit die tijd. Ze gaan, ze gaan. Met verbetenheid vertrekken de Ieren. Heel gauw zal een Kelt op de oevers van de Liffey... net zo zeldzaam zijn als een roodhuid op de oevers van de Hudson. Het recht is in Ierland neergedaald en het heeft zijn leer met bajonetten opgedrongen en met verwoesting uitgelegd. Dorpen zijn met de grond gelijk gemaakt en zwerven chaotische, smerige kolonnes door het land die willen emigreren. En het aantal armenhuizen is verveelvuldigd en nog steeds zijn ze allen overvol. Dit alles laat de vastbeslotenheid van de wetgevers zien om Ierland te redden van zijn gore oude barbarij en om er de instituties van ons meer beschaafde land in te voeren. Die mannen en vrouwen gekleed in vodden. En hun gezichten zijn grijs en wit geschilderd. Alsof ze lijken zijn of heel ziek. Een man in een Engels huzarenkostuum op een kartonnen paard. Gemaakt van een kartonnen doos. En een poppen in dooskist. En dat zijn de spelers van dit straattheater over de hongersnood, de femmen. En het liedje wat je net hoorde is geschreven door een emigrant op een ship En gaat dus over de mislukte oogst. En een van de spelers zei er straks nog tegen me dat ze het toch wel heel eng vond om... hier ook al is in het Republikeinse deel van Belfast... en al is het op het culturele festival hier zo'n anti-Engels stuk te spelen. En het is weer die, die schaamte om je eigen geschiedenis te laten zien. Maar waar komt het toch vandaan? Een belangrijk deel van het verhaal is nog niet verteld trouwens. En dit is een hele mooie locatie om dat te vertellen. Van, van, dat gaat over het nationalistisch verzet. Dat streefde naar de onafhankelijkheid van Ierland. En dat werd eigenlijk door de ontbieringen van de hongersnood schoot het echt wortel. En het waren vooral de jong Irelanders, onder leiding van William Smith O'Brien die spelen een hele belangrijke rol hierin. En ook John Mitchell, die ik al eerder uh, citeerde, die was lid van deze groep. En ze wilden met wapens de Engelse regering omverwerpen. Uh, maar door die hongersnood gloorde eigenlijk een nieuw besef... Van dat het land bezit dat dat... De, de, de sleutel was tot een Nieuw-Ierland. En een zekere Leyler, er was zelf een klein boertje... die in die tijd rechterhand was van Mitchell, schreef dan ook... van de toekomst van Ierland ligt in het bezit van het land. En voor altijd moeten de eigenaars van onze aarde Iers zijn. En ze geloven dus dat het tijd is voor een revolutie. En Mitchell die schrijft in zijn United Irishman... waar hij trouwens de, de afgevaardigde Lord Clarendon de Engelse afgevaardigde consequent de koninklijke bul... en algemeen slachter van Ierland noemt. Die schrijft dus in The United Irishman... Schrijft die, uh, hoe je zelf granaten en bommen kan maken thuis... en hoe je straatgevechten moet voeren. En dan komt het nieuws van de Parijse revolutie in 1848. En dat is voor de Ierlanders als een boodschap uit de hemel, zo schrijft een van de leiders. En door het hele land worden vreugdevuren aangestoken. Maar die Engelse autoriteiten zijn natuurlijk erg bevreesd voor die revolutionaire sfeer... en die ophitserij in de United Irishman, de, de krant. En die sturen dus 10.000 extra manschappen met heel veel wapens en munitie naar Dublin. En als de Jong-Ierlanders dan in maart 48 een massabijeenkomst aankondigen, worden de kopstukken meteen opgepakt en Mitchell wordt naar een schijnproces veroordeeld tot 14 jaar verbanning. Maar in diezelfde tijd, want het is niet afgelopen, in diezelfde tijd wordt een vierjarig jongetje met geweld uh, uit zijn dorp verdreven naar Engeland gestuurd met zijn vader en zijn moeder en zijn broers en zussen. En daar moet hij werken in de katoenindustrie en raakt op zijn twaalfde bij een ongeluk zijn hand kwijt. En die gebeurtenissen zorgen ervoor dat Michael Davitt eh, politiek bewust wordt. En hij sluit zich aan bij de Fenians En die werken weer samen met de Young Islanders. En die hebben allemaal hetzelfde ideaal om Ierland door een revolutie te bevrijden. En er bestaan ook hele nauwe banden met de IRB, de Irish Republican Brotherhood. En dat is eigenlijk de voorloper van de IRA. Zo is het kringetje rond. Maar na een gevangenisstraf van zeven jaar, wegens wapenhandel, keert Michael Davitt terug naar Ierland. En van zijn ontruimde dorp vindt hij dan helemaal niets terug. En dat is dan een van de redenen voor hem om in 1879 met anderen de Land League op te richten. Die als hoofdmotto voert, the land of Ireland for the people of Ireland. Medelandgenoten, het wegnemen per openbare verhuur van weidegrond verhoogt de huur en is desastreus voor de belangen van zowel boeren als arbeiders. Het land dat anders gebruikt zou worden voor zijn ware doel, het produceren van voedsel voor het onderhoud van de mensen, wordt door dit systeem veranderd in grote weideboerderijen om vee te voeden dat voor de Engelse en Schotse markt is bestemd. Weg met dit systeem. De landeigenaren zijn de enige die ervan profiteren. Laat niemand worden gevonden die dergelijk land huurt. En laat er geen verrader van zijn landsbelang worden gezien... die een bot doet op een dergelijke weidegrond. En als er iemand is die zo min en vals is... om niet te gehoorzamen aan deze oproep in het belang van land en arbeid... laat hem dan gebrandmerkt worden... als iemand met wie niemand nog sociale banden onderhoudt. Niemand moet bij hem kopen of aan hem verkopen. En niemand moet met zo iemand spreken. Laat hem links liggen, alsof hij aan een of andere vreselijke, afschrikwekkende ziekte leed. God save Ireland, de Land League. Dat was dus het uh, belangrijkste actiemiddel van de Land League. Om gewoon door boycott, want zo heette het dus nadat ze hetzelfde actiemiddel een keer tegen een zekere lord boycott die weigerden de huur van zijn pachters te verlagen en mensen wilden ontruimen. Uh, en toen ze die actie tegen hem gevoerd hadden, sindsdien heette het dus boycotten. In ieder geval, die boycotacties dat was een heel goed machtsmiddel. Maar ondertussen gaan die ontruimingen gewoon door. En tegen 1885 zijn er al meer dan een half miljoen ieren dakloos... en die wonen eigenlijk, en die zwerven langs de wegen. Die wonen in de, in de greppels en in, in, in de modder. En die bond die wordt steeds populairder, want die krijgt er inmiddels ook steun van de migranten in Amerika. En die populariteit groeit echt met de dag. Maar aanvankelijk denkt de Engelse regering dat ze de, de bond kunnen stoppen door de leiders op te pakken. Dat doen ze ook. En... Door de bond te verbieden. Maar dan uh, roepen de leden op tot huurweigering. En zo worden de Engelsen alsnog gedwongen om de leiders vrij te laten en in te gaan op de eisen. En eindelijk worden er dan rechten toegekend aan de pachters. En wordt het mogelijk voor een Ierse boer om uh, een stukje eigen grond te bezitten. Maar toch, uh, Michael David, de grote man achter de Land League... die heeft niet mogen zien waarvoor hij eigenlijk zijn hele leven heeft gestreden. Een onafhankelijk Ierland. Een Ierland dat nog steeds niet bestaat. En zijn nagelaten wens, die luidde dan ook. "And to Ireland I leave the undying prayer for the absolute freedom and independence... which it was my life's ambition to try and obtain for her. was ongehoord over Ierland. En wilt u van dit programma een cd hebben? Dan kan dat. Maak 7,50 euro over op Giro 444600... ten naam van de VPRO in Hulversum. En vermeld daarbij ongehoord en Ierland. En hiermee besluiten we... OVT voor vandaag. Straks na het lange nieuws de perstribune van Max. Waarin Govert van Brakel als mediagast heeft Wilkoopmans, regisseur van Gooise Vrouwen. En als sportgast Jacco Elting, de oud-tennisser. En natuurlijk wordt er ook verslag gedaan van de voetbalwedstrijd AZ-PSV. Wij zijn er volgende week weer. Nog een heel prettige zondag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. België valt in scherven uiteen, maar wat doen we met de brokstukken?